Nadie van Fantein met het NOS-journaal. Floris Maljers, die onder meer van 1984 tot 1994 bestuursvoorzitter van Unilever was, is overleden. Het heeft zijn familie de Volkskrant gemeld. Maljers bekleedde ook veel commissariaten in het bedrijfsleven bij onder meer KLM, Philips en ABN Amro. De topbemiddelaar werd regelmatig door het kabinet ingeschakeld om netelige economische kwesties op te lossen, zoals het regelen van de overheidssteun voor het failliete Fokker en het proces rond het onderwaterzetten van de Hedwigepolder. Als mentor begeleide hij verder koning Willem-Alexander... bij diens introductie in het bedrijfsleven. Floris Maljers werd 89 jaar. Tot opluchting van het Westen verlaagde OPEC voorlopig de olieproductie niet. In oktober gebeurde dat wel, wat tot een hogere olieprijs leidde. Het Westen was verontwaardigd en beschuldigde Saoedi-Arabië... de officieuze aanvoerder van de OPEC is dat... beschuldigde Saoedi-Arabië ervan dat het daarmee partij koos... voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Gisteren werd een prijsplafond van westerse landen van kracht voor Russische olie. En de Europese Unie boycott met ingang van morgen de aanvoer van Russische olie via het water. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, waarschuwt dat een Amerikaans plan Europese bedrijven op achterstand kan zetten. De VS heeft bijna 400 miljard uitgetrokken om op een duurzame manier de economie te steunen, bijvoorbeeld met subsidies voor groene producten. Von der Leyen zegt dat die steun schaarse grondstoffen onder meer duurder maakt. Eerder noemde de Duitse minister van Financiën... het economisch beleid van de VS al bijzonder protectionistisch. Het weer in Limburg wat motsneeuw of motregen. Het blijft de graad van twee. Vannacht in de Heuvels in Limburg kans op wat sneeuw. Morgen af en toe lichte regen of motregen. In de middag wordt het van zes graden aan zee tot rond de drie landinwaarts. De wind morgen blijft noordoostelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar is bij Aalsmeer een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Luisteraars, welkom bij Peace Radio Show 1519. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur. En welkom bij Holiday Season, zo noemen de Amerikanen dat. Ja, het is uh, kersttijd. Die is in. Nou ja, dat is gewoon begonnen. En dat vieren we met een, een gloednieuw album van François Couture met Noël. Ja, dat is een. Uh, en ja, er komen nog veel meer kerstalbums, want 2022 is het jaar van de kerstalbums, zullen we maar zeggen. Maar ook andere albums, zoals Andy Zeter, die heeft Whispers from Earth heeft gemaakt. En een single van Der Waldlaufer, en die heet gewoon North. Uh, nou, en dat is dan... Uh, dan gaan we terug in de tijd met uh, Ragnois Z. Dat is uh, destijds van het Ketone label. Nou, destijds... Uh, ja, dat is natuurlijk in 1996 is dat allemaal geboren. Ge ge begonnen. Maar uh, Ketone uh, Records of labels is uh, het label van Chris Hinsen. En hij maakte natuurlijk onder zijn eigen naam heel veel albums. Maar er zijn nog ook in die tijd andere artiesten die op dat label muziek uitbrachten. En dan gaan we naar de, de serie van Oriane Music. Die hebben in die tijd allemaal uh, albums uitgebracht met Dreamer in. Zoals Blue Dream... Dus kleuren van dromen. Green Dream van met Goodall. En we eindigen dan ook met Pink Dream van Soroka BNB Natar. En dat hoor je op de achtergrond. En uh, straks helemaal aan het uitduren hebben we daar uh, nog behoorlijk wat tijd voor. Peaceballradio.info, daar kan je het allemaal terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. my music at RaphaelGroton.com is enough. Stop taking that stuff. Cuz enough is enough. It's up to you out there. You're just living on a prayer. You like to hear the birds sing. You gotta do your thing. You do your thing. Do, do, do, do, do. You keep the world going. visit my website, richheartmusic.com. Thank you.